1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch dus met de Haagse huisarts Hedwig Vos... ...naar aanleiding van de zaak Tuitjenhoorn. Nu is het NOS Journaal, Donald Megens. Goedemiddag, honderden miljoenen nodig voor hulp aan slachtoffers Filipijnen. China gaat economisch hervormen. En in Duitsland is een vrouw van 80 veroordeeld voor terreurdaden... Bewolkt en af en toe regen of motregen. Later vandaag vanuit het noordwesten droog en opklaringen. Het is zo'n 9 graden. Morgen geregeld zon, dan wordt het iets warmer 9 tot 11 graden. De situatie in het door de orkaan Haiyan getroffen gebied in de Filipijnen... is nog altijd onoverzichtelijk. Volgens het Rode Kruis zijn er langzaam meer mogelijkheden... om bijvoorbeeld via de weg de zwaar getroffen stad Tacloban te bereiken. Maar het blijft moeilijk om een compleet beeld te krijgen, zegt de organisatie. Ook onderweg is verslaggever Matthijs van der Wiel... die vannacht een veerboot nam naar het eiland Litte waar Takloban ligt. Aan boord van het schip. Twee dekken volgebouwd met stapelbedden... waar iedereen ligt te rusten tussen de dozen. Of televisie ligt te kijken. Dat moet ik deze meneer... Of Die vertelt dat hij gemeenteraadslid is in een plaats vlakbij de hoofdstad. So I go in Tacloban, just uh, people need help. Uh, we bring uh, goods to help people in Tacloban. Heeft dus eigenlijk geen enkele betrokkenheid bij uh, Tacloban, maar wilde daar naartoe om mensen te helpen? This is my own initiatief yeah. yeah, to help people. Yeah. Because uh, it's better to give than to receive. That's my principles. Hij wil niet wachten en toekijken. Actually, uh, we need uh, all people to help in Tacloban. Iedereen yeah. moet wat doen. ja yeah. please uh, try to help uh, Philippines. Please. Het is eigenlijk ook een oproep aan het buitenland. Because we need help. Wat heeft u bij zich? We brengen rice, bread, water, kandel, Water, rijst, kaarsen. U heeft ook de beelden op televisie gezien. Dat iedereen meteen overal op afduikt en dat het haast niet mogelijk is om dat goed en eerlijk te verdelen. Wij om te communiceren in, uh, in Ormok to, to protect us to give reliefs. That's why city I heb connection in Ormok. Ja, En dan helpen ze connecties die hij heeft als raadslid. Hij gaat om hulp vragen aan de collega's in Ormok. Kijken of zij hem uh, wat bescherming kunnen geven. Goed luck. Thank you, sir. Thank you. Een vlag van de reis per veerboot naar uh, Leté van Matthijs van der Wiel. Inmiddels is hij op het eiland. Aangekomen in Ormok. Uh... Dik uur geleden en even snel kunnen zien voordat het donker werd uh, hier uh, al heel vroeg hoe het uh, eruit ziet hier aan deze kant van het eiland waar wel enorme schade is door de wind maar waar ze niets te maken hebben gehad met die vloedgolf en dat maakt het verschil tussen uh, duizenden doden of tientallen doden. Hier valt het wat dat betreft dus wel mee het aantal doden maar de schade is wel enorm wat ik zo heb kunnen zien is er bijna geen dak uh, meer over enorme modder op de grond heel veel omgewaaid en uh, heel veel uh, elektriciteitspalen... ...waardoor het stikken donker is hier. Je hoort hier op de achtergrond en nagegaat. Dat is het kantoortje van het Rode Kruis waar ik nu sta. Daar hebben ze wel licht, maar verder nergens in de stad. Het is overal aarde en, uh, en aarde donker. Ik ben even op uh, de markt geweest waar maar een paar kleine kraampjes nog stonden... ...waar mensen met kaarslicht wat verkochten. Flesjes water, heel veel meer was er niet. En de prijs die was inmiddels uh, verdubbeld van die flesjes water. De Verenigde Naties zeggen dat er zeker 220 miljoen euro nodig is... voor hulp aan de slachtoffers van de orkaan in de Filipijnen. Volgens de VN zijn er zeker 11 miljoen mensen getroffen. China gaat economische hervormingen doorvoeren. Het Centraal Comité heeft na een vierdaagse vergadering... besloten dat de vrije markt een grotere rol moet krijgen. Correspondent Marike de Vries. Marike, dat comité, dat is het hoogste orgaan... van de communistische partij in China. Wat hebben ze besloten? Nou, volgens een uh, verklaring dus van het comité moet er een uh, cruciaal uh, rol komen voor de markten in het verdelen van grondstoffen. Nou, wat dat precies inhoudt wordt nog in het midden gehouden. Maar het is juist op het gebied van die grondstoffen dat vooral grote staatsbedrijven als bijvoorbeeld het oliebedrijf Sinopec, nu nog de dienst uitmaken. En nou, nu lijkt het erop dat private bedrijven dus meer kans krijgen op die markt... en dat die slecht presterende staatsbedrijven wat worden teruggedrongen. En ook krijgen boeren meer eigendomsrechten. Dat staat ook in die verklaring. Ze mogen kortom hun eigen land kopen en hun eigen handel gaan voeren... zodat uh, ook zij meer de vruchten kunnen plukken... van die economische groei van de afgelopen jaren. Privatisering van de agrarische sector. Op, op wat voor termijn moet dat allemaal uh, worden ingevoerd, Marieke? Het jaar 2020 wordt genoemd, maar er is nog heel veel niet concreet. Uh, de komende week komt in hetzelfde hotel als waar deze bijeenkomst was... ...komt een economische commissie bijeen, die die plannen moet gaan uitwerken. En de week daar weer na komt er een landbouwcommissie bijeen. En nou, die twee commissies hebben dus de ingewikkelde taak handen en voeten te geven... ...aan de, nou, wat dit ideologische beleidsstuk van de top van de communistische partij dus is. Is, is dit een doorbraak? Kun je, is dit een compleet andere lijn? Er uh, wordt in ieder geval aangekondigd dat er weer meer marktwerking komt dan er al was. Uh, in dit stuk wordt gesproken over een socialistische markteconomie. Dat werd al aangegeven in de jaren negentig dat het daar naartoe moet. Nou, het lijkt erop dat dit op dit moment de verdere doorvoering daarvan is. Minder invloed van de staatsbedrijven, meer invloed van de markt. En ook de boeren meer rechten geven op het platteland. Marike de Vries vanuit China, dankjewel. Het UMC in Utrecht zegt een doorbraak te hebben bereikt in kankeronderzoek. Door het kweken van tumoren buiten het lichaam... is een persoonlijke aanpak van kanker een stap dichterbij gekomen... zegt hoogleraar Moleculair Kankeronderzoek Hans Bos. Medicijnen kunnen zo specifiek worden afgestemd op de patiënt. Een methode waarbij tumoren buiten het lichaam worden gekweekt... is de afgelopen jaren ontwikkeld. De bedoeling is om de methode de komende tijd te vertalen... van het laboratorium naar de patiënt. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens... De 30 opgepakte Greenpeace-activisten in Rusland... die zijn overgebracht van Moermansk naar een gevangenis in Sint-Petersburg. De reis heeft ruim een dag geduurd. Gisterochtend gingen ze op de trein, vanochtend kwamen ze daaraan. Correspondent David-Jan Godfra, uh, zijn ze intussen naar een nieuwe cel gebracht, die 30? Ja, dat zijn ze. Ze zijn dus, zoals je zei, vanochtend aangekomen in Sint-Petersburg. Vervolgens met uh, arrestantenwagens vervoerd uh, naar verschillende huizen van bewaring. Overigens de mannen en de vrouwen die werden gescheiden. Uh, waar de vrouwen zijn ondergebracht, dat is niet, uh, niet helemaal duidelijk. Maar de mannen zijn in ieder geval al ondergebracht naar de Christi-gevangenis. Uh, uh, uh, dat is een van de oudste en een van de grootste huizen van bewaring van, uh, van Rusland. En niet echt een comfortabel hotel, zou ik maar zeggen, om een understatement te gebruiken. Mm. Het is. Een, een oude boel. Ja, over het waarom van deze overplaatsing, dat is nog een beetje gissen ook, hè? Ja, kijk, er worden verschillende redenen voor gegeven. Aanvankelijk was het zo dat de autoriteiten zeiden: uh, in Sint-Petersburg, de tweede stad van het land, is het makkelijker om zo'n grote groep op te vangen en bovendien comfortabeler voor de, voor de gevangenen. En er komt nog eens een keertje bij dat uh, de meeste consulaire vertegenwoordigingen hier in Sint-Petersburg zitten, zodat het makkelijker is voor, uh, voor consuls om uh, de belangen van hun landgenoten te behartigen. Mm. Daar is uh, later bijgekomen uh, dat er wordt gezegd dat, uh, dat wat er in, uh, uh, wat, wat die actie van Greenpeace in de barensheid in de betreft, dat het onder de juridictie valt van het onderzoekscomité, de onderzoeksautoriteiten in Sint-Petersburg. Dat lijkt een beetje gezocht argument, omdat tot nu toe alle zaken steeds in Moormans zijn uh, behandeld. Dus wat er nou precies achter zit, achter die overplaatsing, dat weten we nee. niet precies. Ja. En hoe nu verder, David-Jan? Uh, ook dat is, is toch niet helemaal duidelijk, of eigenlijk helemaal niet duidelijk. Kijk, er zitten twee belangrijke data aan te komen. Dat is ten eerste 22 november. Dan doet het Zee uh, Zeelecht-tribunaal in Hamburg uh, uitspraak over de, uh, in de spoes procedure die Nederland heeft, uh, heeft aangespannen. Voor vrijlating uh, van de bemanningsleden en uh, het van de ketting halen van de Arctic Sunrise. Uh -huh. En dan op 26 november loopt de voorlopige hechtenis af tegen deze 30. En die moet dus of vernieuwd worden. En als dat niet gebeurt, dan moet er een rechtszaak komen of die 30 moeten vrijgelaten worden. Nou, wat er de komende dagen gaat gebeuren, dat weten we niet. Maar spannend wordt het zeker, zeker voor de mensen die natuurlijk nu naar Sint-Petersburg zijn overgebracht. Spannende dagen de komende... Weken. Misschien weten we eind van de maand meer. Dankjewel, David-Jan Godfra. Mensen die op internet zwaar professioneel vuurwerk bestellen... krijgen voortaan een videofilmpje toegestuurd. Daarin worden ze gewaarschuwd dat ze op het punt staan iets illegaals te doen. En de mail wordt gevolgd door een brief met dezelfde waarschuwing. De afzender is de Taskforce Opsporing Vuurwerkbommenmakers... waarin onder meer de politie is vertegenwoordigd... een woordvoerder van de Taskforce over de reden van de actie. Het begint een beetje te lijken op het bestellen van een spijkerbroek of een pizza. Vroeger gingen mensen nog naar België of Duitsland. Nu zien we dat mensen het steeds meer vanuit een luie stoel of achter de computer doen. Dat baart ons zorgen, vooral omdat ook andere mensen die niets met die bestelling te maken hebben kwetsbaar zijn voor, uh, voor letsel. En de Taskforce waarschuwt dat mensen een celstraf kunnen krijgen door illegaal vuurwerk te bestellen. Een vrouw van 80 is in Duitsland door de rechter veroordeeld tot 3,5 jaar... voor een serie aanslagen met brandbommen. Dat was eind jaren 70. Sonja Soeder was lid van de Revolutionaire cellen, een linkse terreurgroep... die vooral bekend is van de vliegtuigkaping in Oeganda in 1976. Soeder pleegde volgens de rechter aanslagen... op een fabriek van vrachtwagenfabrikant Mann in Nuremberg... en op het kasteel van Heidelberg. Bij de aanslagen vielen geen slachtoffers. De vrouw vluchtte in 1978 met haar partner naar Frankrijk... Twee jaar geleden is ze uitgeleverd aan Duitsland. In de Arabische wereld hebben vrouwen het nergens slechter dan in Egypte. Volgens onderzoekers van de Thomas Reuters Foundation. Sinds de val van het regime Mubarak is de handel in vrouwen enorm toegenomen. En worden veel vrouwen seksueel geïntimideerd. Volgens de onderzoekers heeft de Arabische lente de positie van de vrouw alleen maar verslechterd. Onder meer door de komst van streng islamitische groepen. Saudi-Arabië, waar vrouwen niet mogen autorijden, bungelt ook onderaan de lijst. En ook daar worden vrouwen als tweederangsburgers behandeld. Sport. Volleyballbondscoach Edwin Benne heeft zijn aanvoerders Rob Bontje en Jeroen Rouwerdink uit de selectie gezet. Volgens Benne is het Nederlands team aan een vernieuwing toe. Voor Bontje kwam het bericht als een grote verrassing. En hij is niet eens met de beslissing, al begrijpt hij de bondscoach wel een beetje. Van de ene kant natuurlijk wel. Uh, ik denk zeker als ik dan op mijn eigen positie spreek. Uh... Op het midden hebben we stevige concurrentie, goede spelers, ook uh, jongere jongens die het gewoon goed doen. Dus uh, op die manier wel, uh, van de andere kant. Ik, uh, ja, ik had er wel graag bij gezeten en ik denk dat ik mijn waarde ook al heb uh, bewezen. En uh, Momenteel speel ik nog steeds voor een, uh, een topclub in het buitenland. En, uh, eh, nogmaals, ik had er graag deel van uitgemaakt. Ja, het lijkt erop dat er een uh, einde komt nu aan de lange Interland-loopbaan van Bontje. De 300-voudige International uh, zegt dat Benne niet meer bij hem hoeft aan te kloppen. Voor mij is het eigenlijk zo dat de weg naar het WK ik nog graag gaat willen bewandelen. Uh, daar lag voor mij ook nog wel een hele mooie uitdaging. Ik heb het zelf nog nooit kunnen spelen, het WK met het Nationaal Team. Uh, dus ik heb hem wel medegedeeld van nou, doordat je deze beslissing nu neemt is het voor mij ook uh, eigenlijk wel zeker dat ik ook van de zomer niet beschikbaar ben. Uh, in ieder geval die conclusie mag hij daaraan verbinden. Joël Veldman meldt zich vandaag voor het eerst bij het Nederlands elftal. Verdediger van Ajax zegt niet zenuwachtig te zijn... voor het eerste samenkomen met de beste voetballers van Nederland. Nee, nog niet eens. Misschien als ik zo meteen op de kamer lig... dat ik dan denk van uh, ja, ik heb het eerste gehad. Maar uh, ja, wat is het? Ja, ik ga gewoon lekker mijn ding doen. Uh, lekker ontspannen, zo meteen volgens mij gaan we wat lunchen. Ik zie wel. En wat is je ding doen, Nol? Mijn ding doen, ja dat uh, mag je op tv zien. Uh, gewoon uh, ja, op het veld laten zien. En ook gewoon uh, een beetje sociaal zijn. Een beetje met, met, met anderen lullen. En uh, gewoon een beetje mezelf zijn eigenlijk. Een beetje lekker je ding doen. Lekker jezelf zijn. Dat is toch vaak het beste. Uh, Joel Veldman was dat in gesprek met uh, Bert Maaldrink. En nu gaat René Passet zijn ding doen. Deze verkeersinformatie René. Door al het probleem bij Rotterdam. Het lijkt wel alsof er grote punaises op de A15 liggen. Want aan beide richtingen hadden we een vrachtwagen met pech... vanuit Europort naar Rotterdam bij het Vaanplein, twee kilometer. Daar is de weg wel weer vrij inmiddels. Vanuit Rotterdam naar Europort nog niet. Tussen het Vaanplein en Rotterdam-Charloos, twee kilometer. En ook daar is de reist ook dicht. René, dankjewel. 13 over 1 is het. Nog één keer de hoofdpunten. De Verenigde Naties zeggen dat er zeker 220 miljoen euro nodig is... voor hulp aan de slachtoffers in de Filipijnen. China gaat economisch hervormen. Boeren krijgen meer recht op het eigendom van land... en ook private bedrijven krijgen meer ruimte. En in Duitsland is een vrouw van 80 veroordeeld tot een celstraf... voor terreurdaden die ze pleegde in de jaren 70. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met de Haagse huisarts Hedwig Vos... na aanleiding van de zaak Tuitje Horn. Voor de reportages hier in de praktijk kijken we deze week mee met pokeraars op een groot toernooi in Amsterdam. Daar zijn een hoop Nederlandse professionals die in Nederland geconfronteerd worden met een streng belastingklimaat. Nou, ik heb een hoop ellende met de Belastingdienst gehad, omdat ze gewoon ja, niet heel redelijk waren in het heffen van de belasting. Ik heb uiteindelijk gewoon alles betaald, ongeveer 200.000 euro. Ja, dus dan ben ik maar vertrokken en nu betaal ik mijn belasting op Malta. Ja, dat is geen belastingontwijking, maar wel belastingontwijking natuurlijk. Als het daar aantrekkelijker is, ben je gek als je niet gaat.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 Het dorp Tuitjenhorn is de laatste anderhalve maand in heel Nederland bekend geworden. Het OM en de inspectie maken overuren om alle aspecten van de zaak Nico Tromp te doorgronden. Dat is die huisarts die teveel Dormicum en Morfine gebruikte en later zelfmoord pleegde. Ondertussen gaat het werk van andere huisartsen gewoon door. Hoe gaan zij om met patiënten die het vertrouwen in de zorg kwijtraken? Patiënten die het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie niet kennen? En hoe is de beroepsgroep er eigenlijk zelf onder? Ik praat daarover met huisarts Hedwig Vos uit Den Haag. Dag Vos. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is het om huisarts te zijn in deze dagen? Um, nou ja, voor mij in de dagelijkse praktijk niet veel anders dan op andere dagen. Want wij wij doen natuurlijk gewoon ons werk. En, en um, dingen als palliatieve zorg en, en je hoe belangrijk ook, is het natuurlijk niet het grootste deel van ons werk. Wij wij doen natuurlijk gewoon spreken, doen visites en uh, veel uh, en verkoudheid en uh, griep op dit moment. Ja, ja, dat begint een beetje te komen. Ja. ja. Um, Even naar die zaak, want wat vindt, wat vindt u van de rol van de inspectie en het openbaar ministerie eh, rondom eh, de zaak Horn? Ja, daar is nu al heel erg veel over gezegd. Ik, ik, um, ik, ik, als ik het zo hoor, en dan, dan eventjes gewoon als, als, um, ja, als, als, als collega, hè, ook als huisarts. Ik, ik kan me voorstellen dat het heel erg intimiderend uh, is uh, om op, op, op zo'n manier uh, ja, eigenlijk als crimineel uh, te worden behandeld. Um, ja, op basis van, van, van, ja, van, van horen zeggen eigenlijk. Um, he, dat, dat er onderzoek gedaan is he, of gedaan zou gaan worden, dat, dat snap ik. Um, ja, tegelijkertijd is het, is, het wel, um, ja, is het wel veel wat nou, er gebeurt. En, nou, wat, wat, wat steekt u het meest eigenlijk in die hele zaak dan? Um, nou ja, goed, wat, wat mij het meeste steekt... maar dat, dat, dat even los, los van, van het optreden van OM en de inspectie... is dat er een hele hoop onzekerheid bestaat... Uh, onder patiënten in Nederland... Uh, over hoe nou precies die palliatieve zorg geregeld is in Nederland... en dat er blijkbaar dus een arts nodig is die de regels overtreedt... om het goed te regelen. En het steekt mij het meeste dat dat idee er nu is... terwijl wij gewoon goede richtlijnen hebben... en dat ook gewoon goed kunnen doen. Maar er komen veel, nou ja, veel vragen, maar er komen in ieder geval vragen over... naar aanleiding van die zaak. Ja, nou goed, bij mij, ik heb, ik heb nu op dit moment geen, geen terminale patiënt in de praktijk. Dat, dat, dat, kan, dat kan morgen anders zijn, maar goed, nu, nu heb ik dat niet. Maar ik weet wel bijvoorbeeld van, van collega artsen in het ziekenhuis, die uh, merken dat als zij een patiënt naar huis willen verwijzen om thuis te sterven, dat ze dan wel vragen krijgen van, nou ja, ja kan dat wel dokter? Want kan mijn huisarts dat wel? Doet hij dat wel? Ja. Durft hij dat wel? Ja, dat, dat vind ik heel vervelend. Want maar dat nee, geeft ik, veel onzekerheid. Ik moet zeggen, dat ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Kijk, ik zit daar ook naar te kijken op een afstand en denk van, ja, ik, ik, mijn huis ik dus weet niet eens wat ik daarvan vind, en ik zou dat misschien mm -hmm. toch eens een keer ter sprake moeten brengen, denk ik dan. Ja. Maar dat is ook altijd goed. Ik, ik, uh, het, het overkomt mij regelmatig dat mensen bij de inschrijving al vragen hoe ik sta ten opzichte van euthanasie. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want niet elke arts doet dat. Um, en en uh, dat, dat gesprek ga ik dan aan. Um, en daarbij leg ik natuurlijk ook altijd uit van hoe dat precies werkt. En als iemand een ziekte heeft waaraan um, hij of zij zal komen te overlijden, dan is het altijd goed om ergens in dat ziekteproces. Um, ja, ofwel als de patiënt er zelf over begint. En anders begin ik erover, te praten over van. Nou, er komt straks een moment um, ja, waarop u, u mogelijk klachten heeft... Die, die moeilijk te behandelen zijn. En wat wilt u dan? En dan, dan vertel ik over palliatieve sedatie. Hmm. En ik leg ook uit dat er een mogelijkheid is tot euthanasie... op het moment dat iemand ondraaglijk lijdt. En ik leg ook het verschil uit tussen deze twee... Want je hoort ook uh... mensen zeggen nu, van ik, ik hoop dat als ik zover ben, dat er, dat er een huisarts als Tromp is die dat ja. inderdaad uh, die het voor me opneemt op dat moment. Ja, nou ja, dat is ook wat ik, wat ik bedoel net met mijn opmerking. Dat er dus veel onzekerheid is. Hè, dat mensen zeggen van ik snap dat, dat hij uh, de regels heeft overtreden. Maar geef mij zo'n dokter aan mijn sterfpet. En dan ja. denk ik van ja, maar zo'n dokter is er. Want in principe, elke arts die palliatieve zorg levert, die zich aan de richtlijn houdt, kan ook die zorg uh, leveren. En waarom dan in dit geval een hele grote hoeveelheid gegeven is. Want maar hebben mensen nu het idee dat je heel erg veel moet spuiten ja. om mensen um, uh, he, dat, dat mensen rustig worden en rustig kunnen sterven, maar je hoeft niet zoveel te spuiten. En ja. er zijn gewoon goede richtlijnen voor. Maar en wat daar we, kun je we, hetzelfde effect mee bereiken. Want we hebben daarover bijvoorbeeld de weduwe van deze uh, Nico mm -hmm. Tromp gezien. He, die ja. zegt van ja, deze meneer die had al heel veel uh, medicatie ja. gehad. En, en dus was die hoge hoeveelheid nodig. Is dat een, is dat een duidelijke verklaring? Klopt dat? Ja, je nee, moet ook altijd voorzichtig zijn met, met een uitspraak doen... als arts over een patiënt van iemand anders... waar ik op dat moment niet bij ben geweest. Maar goed, er zijn richtlijnen over bijvoorbeeld het geven van he, Midosolam... Mid dormicum. Um, waarbij je minder dan deze hoeveelheid hoeft te geven. En, en ja goed, ik weet niet hoe, hoe deze, hoeveel morfine deze meneer gebruikt... en hoe lang hij dat al gebruikte. Maar goed, daar zijn rekenmethodes voor uh, van hoeveel je moet geven. En als je daarover twijfelt... dan kun je ook altijd het consultatieteam uh, Palliatieve Zorg bellen. En er zitten hele deskundige mensen die daar heel erg goed in kunnen uh, adviseren. En, en dat, is ook la dat is ook wat vaker gebeurd. Afgelopen tijd heb ik vanmorgen begrepen van een collega van mij... die in zo'n team zit. Die zegt, dan, ik word ook wat vaker gebeld door huisartsen. Dus ook dat heeft... De zaak thuis in horden tot gevolg gehad in ieder geval. Ja, ja, ja. dat ze toch gaan checken van hoe ja, wat, wat uh, ja, hoe zit het precies met de richtlijnen. En uh, ja, goed, dat is natuurlijk alleen maar goed. Bedoel, we hebben richtlijnen en, en die, die ja die, die zijn goed. Ja, en die zijn goed ook, komt... Precies, die zijn ook die zijn ook afdoende genoeg. Laten we zeggen, die regels zijn genoeg, uh, duidelijk en uh, daar kun je mee uit de voeten. Ja. Ja. Ja. Um, u, u zei het al, ja, men, de, mensen stellen vragen uh, mogelijk. Mm -hmm. uh, maar dat was ook al gelijk naar die hele zaak zo. Uh, dat er uh, onrust was onder artsen. Hebt, hebt u dat ook zelf ervaren? Mm, nou, voor mijzelf vind, vind ik dat uh, meevallen. Ik, ik snap de onrust wel. Maar meer omdat je gewoon, als je je inleeft in van... Hé, je maakt als arts, je, je kunt een fout maken. Je kunt iets, iets anders doen dan dat eigenlijk hoort. En op het moment dat er zo... Um, nou ja, toch buitenproportioneel wordt opgetreden, dan kun je je voorstellen dat het veel, dat, dat, dat, dat, dat het heel erg is. Um, de onrust ja, was aan het begin natuurlijk vooral omdat er geen, hè, er werden geen hoeveelheden werden genoemd. Dus iedereen dacht van ja, als ik nou 10 milligram morfine spuit en, en, de, en de patiënt gaat dood, wat gebeurt mij dan? Die angst heb ik op zich niet. Weet je, iemand die stervend is, ja, die geeft je medicatie en die kan doodgaan. Maar dat is inherent aan, aan de fase waarin iemand zich bevindt. En je weet heel goed dat als je iemand een medicijn geeft, ook ook binnen de richtlijn, dat iemand daar, daarna kan sterven. Daar, mm. he, dus daar, ja, dat, ik zou daar ik zou niet minder om spuiten, laat ik het zo zeggen. Nee. Nou ja, het probleem volgens mij, zeker voor leken die dat vanaf een afstandje mm -hmm. bekijken... Uh, is dat het beeld voortdurend kantelt. Hè? We, we hebben de, op een ja. gegeven moment kwam die ja. brief van die co-assistent naar buiten. Uh, nou ja, we hebben de, de weduwe nu gezien. We hebben gisteren in, in Nieuwsuur nog weer een verpleeghuisarts gezien... die ja. eerder uh, ja, ja. iets heel anders beweerde dan dat hij gisteravond weer zei. Mm -hmm. uh, nu die weer meer feiten kende. Ja. Dat lijkt me ook zo moeilijk aan deze zaak. Ja, nou ja, zoals altijd is er geen, niet één waarheid. Dat is natuurlijk in heel veel gevallen zo. En hier ook. Deze arts heeft met zijn bagage, met zijn achtergrond... gemeend deze hoeveelheid te moeten spuiten vanuit de beste bedoelingen. Ja, die bedoelingen zijn mogelijk eerder in twijfel getrokken. De arts zelf is, is gevreemd. Um, kijk uiteindelijk de, de, de, de, de, de, het gevolg hè, dus de meneer die rustig gestorven is ja, dat, dat was het doel, dus in die zin heeft hij dat bereikt alleen ja, hij heeft dat gedaan met een dosering ja, die, die in ieder geval niet in de richtlijnen terugvindt uh, en er is nu veel onrust zowel onder patiënten als onder artsen Um, ja, goed, en wat dan precies de waarheid is, wat er in zijn hoofd omging... dat zullen we nooit weten. Zijn weduwe heeft daar natuurlijk wel het een en ander over verteld. En ja. dat heeft inderdaad ook weer geleid tot artsen die hebben gezegd van oké, okay, mijn mening was te sterk, ik trek dat nu weer terug. Ja. Ja. Er was gelijk een reactie, ook, meen ik, toen een van de eerste dagen al, dat iemand zei, of tenminste, artsen zeiden van nou, wij nemen gewoon geen co-assistenten meer. Want als we als we dit soort gevolgen dan krijgen, dat is niet de bedoeling. Bent u daar ook eentje van of? Nee. nee, toevallig heb ik geen co-assistenten meer. Maar dat is omdat ik een huisarts opleid. En dat is ook wat ik vandaag aan het doen ben. Dus de, de, de opleidingsdag in, in Leiden om, om te leren om een huisarts op te leiden. Maar ik heb ook co begeleid. begeleid. geen enkele twijfel om daarmee te stoppen. Dat, het is juist heel, heel bijzonder en, en mooi om, om collega's op te nou. leiden. En maar dat geldt ook voor co-assistenten. Maakt u wel eens een foutje, hier of daar? Ja, tuurlijk. En wat doet u dan eigenlijk? Ehm... Um... Nou ja, het herstellen en, en, en, en ook met, met, met de betreffende persoon uh, in gesprek gaan wat er gebeurd is en, uh, en, en wat, uh, ja, wat, wat, wat, wat ik ga doen, wat wil gaan doen? Ja. Ja. Ja. Um, want hoe groot is de smet op een arts als hij als die ooit hij of zij voor het medisch terugcollege heeft gestaan? Um, nou ja, groter dan dat mensen denken. Hè. Mensen denken soms wel eens van iemand die een fout maakt... echt een waarschuwing. En dan denken mensen, ja, een waarschuwing, waarschuwing. wat is dat nou? Nou, dat is, dat is heftig. Hè. En een berisping natuurlijk nog veel meer. Maar ook een waarschuwing. Hè. De minst heftige maatregel voor, voor een arts die, die, die, die een fout begaan heeft... is een waarschuwing. En dat, dat is heel heftig. Dat, dat heeft een hele grote impact op iemand. Hè. Zowel het hele proces, maar ook daarna. Dat, dat, dat heeft een enorme impact. Ja, laat staan dat je van moord wordt beschuldigd. Uh, ja. Ja, ja, ja, ja dat, dat, uh, dat, uh, dat heeft natuurlijk. Ja, goed, dat die, die impact, nou ja, dat, het, heeft ook, het is ook gebleken hoe groot die impact was op deze arts. Ja. Dus dat zegt wel wat. Ja, um, ja nog steeds een mooi vak, huisarts. Mm -hmm, ja. <laughs> ja, nee, het is, ja, weet je, het, is, het, is het vak wat ik, uh, ja, wat ik geleerd heb, wat ik kan en wat ik, uh, ja, waar ik ook steeds ervarender in word en, en waar ik ook steeds meer, meer plezier in krijg. Dat had ik al, maar hoe meer je er hoe langer je het doet, hoe, ja, hoe beter je de mensen kent... en hoe, hoe meer je ook kan doen. Ja. ja. ja. Um, en, en u zegt al, voorlopig is het alleen maar loopneuzen en, uh, en veel griep. Nee, en zo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, hoor, nee wij bedoel nee, uh... uh, niet, dit, dit, niet <lacht> ook dat we denken dat in, in elke dokterspraktijk... er elke dag uh, vijf mensen via palliatieve sedatie worden geholpen nee, of zoiets. Nee, nee hoor, dat verschilt natuurlijk een beetje met wat voor soort praktijk je hebt. Ik heb toevallig een praktijk met veel jonge mensen... dus dat gebeurt wat minder vaak. Maar goed, wij, uh, ons werk varieert inderdaad van... Uh, van inderdaad een verkouden kind waar ouders zich zorgen over maken. En dat kan. Uh, tot inderdaad gewoon uh, echt het, het begeleiden van het levenseinde. Of begeleiden van mensen met hele ernstige ziektes. Ja. En dat is wat wij doen. Mooi dat u er met ons over wilde praten tijdens deze werklunch. Over het vak dus van huisarts Hedwig Vos. Huisarts te Den Haag. Hartelijk dank voor het gesprek. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Maarten Bleumers probeert deze week de Pokerraad te doorgronden. We zijn bij de Master Classics of Poker in Amsterdam. Dat is een van de grootste toernooien. Steven van Zadelhof behoort al jaren tot de Nederlandse top. En Maarten zoekt hem op. Ik sta beneden in het Holland Casino. In een van de kamers waar uh, verschillende pokertafels staan. Aan tafel 14 zit Steven van Zadelhof. Kijken of ik kan zien wat hij ook ziet. Maar eigenlijk zie ik alleen maar gewoon serieuze... Bijna saaie gezichten. Steven zelf overigens met pet en flinke baard zit veel op zijn telefoon te kijken. Ze dus vragen of dat een uh, tactiek is. Maar mij vallen aan de mensen zelf nog niet zo heel veel dingen op. Is het hier rustig genoeg? Ja hoor, dit is rustig okay. genoeg. Er is even pauze. Dan ja. kun uh, je, je even van je tafel weglopen. Ik zit naar die mensen te kijken. Ik probeer okay, jij uh, te ontwarren wie de professional is en wie niet. Uh... Ja. Nou, dat is op zich al Dat zou een heel leuk spelletje zijn. Uh, de jongens links van mij, die zul je waarschijnlijk iets rustiger aan tafel zien zitten. en Iets bedachtzamer. Dat zijn namelijk de jongens die voor hun broodkaarten. Uh, de meeste mensen rechts van mij die doen het voor de lol. En dat is inderdaad de speler die... Ja, een hoop geld heeft. Hè. Soms halen ze dat echt opzichtig uit hun zak en oh, dan gooien ze nog wat op tafel en dan... Ja, die zitten hier gewoon op de gokken. En, ja, dat zijn natuurlijk degenen die wij het liefste zien. Ja, ik weet gewoon wat ze doen, zeg maar. Ja, dat, is ja maar, wel... dat wil ik nou zo graag doorgronden. Ja, dat is heel moeilijk, maar dat is eigenlijk ontzettend veel training. Nou, neem zoiets als, als de lichaamshouding, pokerface. Dat wordt heel erg overschat, zeg maar. Okay. Dat het stilzitten aan tafel en zo, dat is een heel klein aspect. Oké, okay, dus als, als ik het een beetje onder de knie wil kijken, dan hoef ik niet, voor, niet per se voor de spiegel te gaan staan en nee. mijn gezicht zo strak mogelijk nee, te houden. Nee, dan kan ik je echt tien dingen aanraden die, die uh, veel meer op zullen leveren. Dan zie ik jou steeds op je telefoon kijken. Is dat omdat het zo saai is of omdat, is dat een, een tactiekje? Nee hoor, dat is best wel saai. Ik hou mijn administratie bij mijn telefoon en zo, dan zit je wat te rommelen. En ook wel te Facebook, hoor. dat geef ik eerlijk toe. Maar Nu is het ja. gewoon, ja, je werk en ja, je weet een beetje hoe het werkt. En het, is gewoon, uh, het is veel meer wat wij noemen een grind geworden, zeg maar. Dus dag in, dag uit doe je min of meer hetzelfde. En of dat nou hier in het casino is of uh, achter mijn eigen computer. Maar dat maakt in principe niet uit. Dat, dat plezier zit veel meer tussen je oren natuurlijk. Ik ben Rolf Slotman, voormalig professioneel pokerspeler. Ik was de eerste Nederlands kampioen poker ooit. En ik ben sinds drie jaar ben ik, de woordvoerder voor de Stichting Nederlandse Pokerbond. En dat is de bond die strijdt voor de belangen voor de pokerspelers. Uh, heel veel spelers, zoals je weet, die spelen vooral online. Alleen, strikt volgens de letter van de wet, zouden zij een illegale activiteit beoefenen. Dat vinden wij niet meer van deze tijd. En het tweede punt, wat heel belangrijk is, is de belastingsituatie. Want... Juist ook voor het online poker, wat dus op het moment nog volgens de letter van de wet niet legaal zou zijn, moeten de pokerspelers wel allemaal belasting betalen. En flink veel belasting ook. Er ligt op dit moment een wetsvoorstel. Uh, de planning zou zijn dat per 1 januari 2015 een nieuwe wet in, uh, ingetreden is. En die zorgt dat de belastingssituatie voor de spelers uh, flink verbeterd is. En dat de wettelijke status van, uh, van online poker dat die ook geregeld is. Dus er zijn twee belangrijke verbeteringen. Nou, ik heb een hoop ellende met de Belastingdienst gehad. Uh, omdat ze gewoon uh, ja, niet heel redelijk waren in het heffen van de belasting. Ik heb duidelijk ik heb gewoon alles betaald, ongeveer 200.000 euro. En dan had ik een huis van willen kopen of weet ik veel daar had ik gewoon 5, 6 jaar voor gespaard. Want natuurlijk, ja, dan kun je zeggen, ja, dan heb je snel gespaard. Ja, dus dan ben ik maar vertrokken. en Nu betaal ik mijn belasting op Malta. ja Dat is geen belastingontbuiking, maar wel belastingontwijking natuurlijk. Als het daar aantrekkelijker is, ben je gek als je niet gaat. Nu zit je weer in de, in de boeken en zo. Ja, ja, ik ben een paar uur per dag aan het studeren. Inderdaad met Echt veel, waar, een paar uur per dag? Ja, zoiets. Veel berekeningen maken. En ja, vooral heel veel uh, poker situaties doorspreken met vrienden. En, uh, en het gaat, er gaat nu nog steeds van alles mis. Het is een spel van onvolledige informatie. en, en Dus je bent... zou je ook kunnen beargumenteren van dat leren heeft geen zin... want die onzekere factor die nou, blijft zo groot. Dat is heel grappig, want dat is denk ik precies de valkuil waar ik uh, ja geleden in mijn gevallen, omdat ik dacht van ja, maar er zit zoveel variantie in en zoveel onbekende informatie, dat je dus niet je eigen fouten ziet. Het enige waar je op de lange termijn aan kan werken, zijn die kleine verschilletjes... Door beter te worden en beter te worden en beter te worden. En al die kleine foutjes eruit te trainen. Moet je niet terug? Ja, ik heb de eerste hand al gemist, nu geloof ik. Zo maakt niet uit. Maar. Oh, dat kan gewoon. Dan nemen zij je inzet ja, wel. het kost één keer per rondje, Precies. kost het je de verplichte inzet. inzetten. Ja, maar dat, dan, maar die, dan, dan zorgen zijn... zij wel voor dat jij ja. je geld kwijt gaat. Ja, hoor, nee, absoluut. Dan ga ik ze gewoon afstraffen. Uh, dan zeg ik, jongens, wie heeft, wie heeft mijn punten gejat? En dan uh, ga ik ze even terugpakken. En dat uh, zou Steven van Zadelof zeker doen, want hij wist dit bijtoernooitje op zijn naam te schrijven. Vanmiddag begint het hoofdtoernooi, daar zal hij aan tafel zitten. Morgen meer over de pokera's in de praktijk. Um, zometeen is de stand.nl, er moet uh, een nationale tv-actie voor de Filipijnen komen. Dat is de stelling, u mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Raymond Serré.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 ANWB Verkeersinformatie, René Passet. Er is dus een ongeluk gebeurd op de A2, Jurgen. Van Utrecht naar Eindhoven. Tussen knop het Empel en de afrit Sint-Michiels-Gestel. Drie kilometer file. Twee rijstroken zijn namelijk dicht. En op de ring van Rotterdam staat een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam charloes Dat levert file op op de A15 naar Europort. Twee kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is radio 1. En stand.nl Jurgen van den Berg. De noodhulp voor de gevolgen van de orkaan op de Filipijnen... komt behoorlijk op gang. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend... en de Nederlandse regering heeft 2 miljoen aan hulp toegezegd. Vanmiddag overleggen de samenwerkende hulporganisaties... met de omroepen over een mogelijke tv-actie. Actievoorzitter Henry van Egen... die gaf al aan dat hij dat erg graag wil. Wij hopen dat er een landelijke actie zal zijn. Het is uiteindelijk ook de omroepen die ooit... Uh, ons als organisatie hebben aangespoord om met Giro 555 te beginnen. Is een tv-actie in Nederland noodzakelijk om geld in te zamelen... voor de ramp op de Filipijnen? Of is een uitzending waarbij BN'ers om geld vragen voor een ramp... een achterhaald idee? Ik praat erover met Roelof van Laar, die is Tweede Kamerlid... voor de Partij van de Arbeid. Dag meneer van Laar, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar zeggen ja of nee. Daar komen ze. Als Petty Brak me belt, dan geef ik een hoger bedrag op Giro 555. Nee. De hulp in de Filipijnen komt te traag op gang... Ja. De samenwerkende hulporganisaties werken efficiënt. Ja. Goed, en dan uh, de stelling. En daarvoor roepen we iedereen om op te reageren. Er moet een nationale tv-actie komen voor de Filipijnen. Als u daarmee eens bent of meer oneens, laat het vooral weten. Dat kan door de sms'en. 7070 kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, dus waarom niet, zou ik zeggen. En dan geldt van zo'n telefoontje gewoon aan de... Aan, de, aan het goede doel geven misschien. Uh, dus gratis bellen kan op 0800-1101-0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Er moet een nationale tv-actie voor de Filipijnen komen. Meneer Van Laar, eens of oneens? Eens. En waarom? Ja, de, de nood is groot. Zoals net al werd gezegd, 220 miljoen euro is er nodig. Mensen zitten nu al vijf dagen zonder eten en drinken vaak. De nood is, is zo groot dat heel, heel de wereld moet helpen om dit op te lossen. Maar dat kan ook zonder tv-actie. Dat kan ook zonder tv-actie, maar ja, tv-actie is natuurlijk wel een schitterende kans... om te laten zien hoe hoog de nood is en wat voor goed werk er gedaan wordt. Uh, en om mensen daar zo, op zo'n indringende manier te vragen om een bijdrage aan te leveren. We weten gewoon uit het verleden dat dat werkt... dat dat mensen echt laat zien ook waar het geld terechtkomt en dat dat heel goed is. Nou, dat ligt er wel een beetje aan hoe die tv-actie eruit ziet. Hoe zou dat wat u betreft moeten? Uh, nou ja, zoals, uh, zoals bijvoorbeeld de vorige over Haiti was een heel groot succes. Dus uh, het lijkt me dat dat een mooi draaiboek is om uh, mee te beginnen. Dat was wel met allerlei BN'ers die daar uh, achter de persoons gaven, dacht ik. Ja, zeker. En ik ben ook niet tegen de inzet van BN'ers. Uh, er werd net gevraagd, Petty bright. Nou, dat is wel een, een, een bepaald type BN'er, om het maar zo te zeggen. Dat is misschien niet een BN'er die mij uh, zo aanspreekt. Uh, maar er zijn er ook die mij wel aanspreken. Net zoals er uh, ja, BN'ers zijn die iedereen aanspreken. Ik heb zelf ook voor een goed doel gewerkt. Waar we veel BN'ers inzetten, juist om dit soort media aandacht... Te Genereren. Uh, en je ziet gewoon dat dat werkt. Ja. Uh, Jean-Pierre Gele schreef vanmorgen in zijn uh, tv-column... de natte hondenoogen van Pet Patricia Pai. Die helpen mensen dan over de streep. En misschien sommigen wel. Uh, laten we het hopen. Ja, en, dat, en u zegt gewoon alles wat het oplevert is mooi meegenomen. Ja, precies. De hulp is daar zo hard nodig... dat de manier waarop is belangrijk... maar degene die daar hun stem aan verlenen... bij hen of niet... uiteindelijk gaat het erom dat die hulp daar terechtkomt. Dus als mensen zelf een actie organiseren in hun achtertuin... of bij het lokale bowlingcentrum... of in het wijk, wijkcentrum... dat is net zo mooi als een televisieactie... maar we weten wel dat het met een televisieactie veel sneller gaat. Dus ja. Dat nou ja, want een van onze luisteraars die schrijft op de website... je moet gewoon geven op giro 555... daar hebben we er zoveel als de zoveelste balken. De show van overbetaalde BN is niet voor nodig, dus het kan mensen ook juist afstoten. Het kan mensen afstoten, maar de BN'ers doen dit soort acties niet voor geld. Die doen dat vrijwillig. Uh, en die zijn net zo vrijwillig als iedereen dat, uh, dat is. Uh, dus we hopen dat iedereen mooie acties verzint, of ze nou BN'ers zijn of niet. Ja. Nou ja goed, ik vroeg het ook net even hoe die actie er dan uit moet komen te zien. Want um, dat, dat kan je grofweg denk ik zeggen. Je hebt die acties waarbij dan de BN'ers opdraven voortdurend. Je hebt ook een meer journalistieke aanpak. En dan blijkt toch uit de eerdere gevallen dat dat dan in ieder geval minder geld oplevert. Ja, het kan, denk ik, ook heel goed samengaan. In dit geval is dat lastig, omdat je BN'ers moeilijk naar de Filipijnen kan sturen om daar iets te laten zien. Maar je hebt natuurlijk heel veel BN'ers die zelf wel dit soort gebieden bezocht hebben. en die zelf reiservaringen hebben en daarover kunnen vertellen. En je kan het combineren door NBN'ers en rep reportages in één uitzending te stoppen. Ja. Maar zijn we meteen al misschien een beetje actie-moe geworden? TV-actie-moe? Nou, de laatste grootste actie was in 2010. Dus ik denk niet, kijk, als het nou onder drie maanden tv-actie is... voor dit of dat doel, uh, dan zou je zeggen, we worden er moe van. Maar dit soort bijzondere rampen, het is natuurgeweld... waar niemand iets aan kan doen, waar nie niemand schuld aan heeft... Uh, daar moet je een tv-actie voor kunnen organiseren als land, uh, denk ik. En zojuist in ons mediaforum, zei Bert van der Veer, uh, tv kenner dat zo'n tv-actie de aandacht zelfs afleidt van de kern van de zaak... en dus misschien averechts werk. Wat, wat vindt u daarvan? Nou, dat denk ik niet. De meeste mensen volgen de media niet zo intensief... als sommige journalisten of politici graag zouden willen. Uh, dus de meeste mensen krijgen toch niet heel veel mee... van wat er nou precies aan de hand is. En zo'n actie uh, is juist een kans om te laten zien wat daar gebeurt... hoe groot de ramp is uh, en wat we eraan kunnen doen. Ja. Um, nog iemand op onze site. Uh, laat mij vooropstellen dat het verschrikkelijk is... Dat, uh, wat deze mensen is overkomen, maar mijn wantrouwen om te doneren... Uh, en of het op de juiste plek allemaal terechtkomt, die overheersen. Ja, dat is heel jammer. We zien gewoon dat incidenten het beeld van wat hulporganisaties doen heel erg beïnvloeden. Maar tegelijk zien we dat een actie-series request nog steeds heel veel geld oplevert. Nou, het Rode Kruis is daar de begunstigde van. En dat is natuurlijk ook een van de samenwerkende hulporganisaties hier. Dus er is nog steeds heel veel steun voor het werk van de hulporganisaties. Maar het is jammer dat er incidenten zijn. Ja. Maar die zullen er altijd blijven. Ja, want Er zijn onder de dingen gebeurd. Hè. Mensen maken zich altijd zorgen over dat geld dan wel op de goede plek terecht komt. Nou ja, we hebben dat, dat hele gedoe rond Alp 6 bijvoorbeeld gehad. Hè. Minder aanmeldingen nu dit jaar. De. De collecte van de kankerbestrijding heeft ook minder opgeleverd. Zou dan toch met dat, met dat akkafietje te maken hebben gehad. Bent u bang uh, dat dat allemaal effect heeft? Ik ben wel bang dat het effect heeft, maar dat zou onterecht zijn. De organisaties doen gewoon schitterend werk, wat heel hard nodig is. Uh, we kunnen allemaal zien ook dat het nodig is. Dus we hopen dat ze in staat worden gesteld om dat werk te doen. En daarvoor zijn donaties toch echt nodig. Maar u hebt wel kritiek op de manier waarop de SAO de samenwerkende hulporganisaties... met dat geld omgaat, hoe ze dat verdelen. Ja, Het geld wordt nu verdeeld op, de, op basis van hoeveel fondsen ze per jaar werven. Uh, wat mij betreft zou het moeten gaan naar de organisatie die het effectiefste hulp kan bieden op de Filipijnen. En er zijn ook organisaties die daar niet of nauwelijks aanwezig zijn, die daar geen kennis van de lokale situatie hebben. Ja, die zouden moeten zeggen, deze actie gaat aan mij voorbij, deze is voor de andere hulporganisaties. Hm. Maar kunnen die organisaties dan niet beter afzonderlijk van elkaar geld inzamelen? Nee, dat denk ik niet, want dan krijg je de, de, de Gironummers-strijd. Dus dan zie je overal uh, posters hangen van Gironummers... en dan hangt het er net vanaf wie een gratis abri heeft weten te regelen... wie dan in de, in de picture komt. Dus ik vind het heel goed dat ze hun krachten bundelen. Uh, juist ook daarom kan je een gezamenlijke tv-actie organiseren... Dan kunnen andere, alle ambassadeurs, of ze nou voor de een of de andere organisatie ambassadeur zijn... kunnen aan zo'n actie bijdragen. Dus het gezamenlijk optrekken is juist heel goed. Anders zou Nederland gek worden van de organisaties hmm. die uh, elkaar bestrijden... Om, uh, om euro's binnen te halen. Het klinkt misschien een beetje gek, hè, maar is deze ramp media geniek genoeg om veel geld op te halen. Want we zagen bijvoorbeeld bij Syrië en ook eerder bij Pakistan... dat, dat, dat het wel uitmaakt wat, wat de ramp is en of mensen dan genoeg geven. Nou, het gaat hier om een, een natuurgeweld, dus waar niemand iets aan kan doen. In het gebied wonen zo'n 10 miljoen mensen. Uh, dus dat zijn uh, enkele miljoenen kinderen ook die daar getroffen worden. Ik denk dat het uh, ja, ons als Nederlanders altijd aanspreekt uh, om dat soort mensen te helpen. Uh, dus ik hoop dat de TV televisieactie een heel groot succes gaat worden. Hmm. Oh, je gaat er vanuit dat die er ook komt? Ja, nou ja, dat hoop ik. Dat is mijn hoop. Dus ik was het eens met de stelling. De samenwerkende hulporganisaties denken er al over na. Dus ik hoop dat de omroepen mee willen werken. En dan, dan moet het ervan komen. Ja, euh, Nog even over de Filipijnen zelf. Er komt natuurlijk al best veel hulp op gang. Het probleem is dat het allemaal niet ter plaatse komt. De verbindingen allemaal erg moeilijk zijn. Wat voor effect heeft dat, denkt u, om geld te storten? Nou, ik hoop dat het... Dat, uiteindelijk is het daardoor alleen maar meer geld nodig. Want hoe langer de hulp op zich laat wachten... hoe groter de nood wordt. Als het vliegtuigschip bijvoorbeeld van de Amerikanen is er pas over drie dagen. Dan zitten mensen al bijna een week zonder eten en drinken... als er dan nog geen hulp aan is gekomen. Dus de nood wordt alleen maar groter. En de moeilijkheden die er zijn om de hulp daar te krijgen... dat dat hangt niet van de organisatie af. is geen fout van iemand. Uh, de vliegvelden zijn gewoon vernietigd. Dus er is geen manier om daar te komen. Uh, dus de hulp wordt er alleen maar. Of de nood wordt no. alleen maar hoger door. Dan nou, las ik in het NRC Handelsblad. Een heel, of in het NRC Next was het vanochtend. Sorry, neem me niet kwalijk. Daar stond iets in over. Uh, bijvoorbeeld, er werd een verschil gemaakt met Haiti. Hè? Dat was echt een arm land. Uh, dat lag helemaal in puin. Mm -hmm. uh, het gaat met de Filipijnse economie best goed. Groeide afgelopen jaar 7%. De reserves in buitenlandse valuta bedragen 80 miljard dollar. Dus de vraag is: hebben ze dat geld eigenlijk wel nodig? Nou, de staatsschuld is ongeveer net zo hoog, dus per saldo heb je dan niks. Uh, maar ook voor Japan bijvoorbeeld zijn wereldwijd solidariteitsacties georganiseerd. Omdat als een land zo'n ramp treft, dan kan geen enkel land dat in zijn eentje dragen. Die 220 miljoen, dat is natuurlijk nog maar het begin, dat is de noodhulp die nu nodig is. Maar uiteindelijk als je het hebt over de wederopbouw van zo'n land, ja, heb je het over veel grotere bedragen die nodig zijn om die mensen weer een beetje erbovenop te helpen ja. en een leven terug te geven. Dus dit zou ook gaan om noodhulp, het geld wat zo'n actie eventueel kan opleveren? Het gaat om allebei, dus ook in Haiti is een deel van het geld gebruikt als noodhulp. En het geld wat toen nog over was, wordt nu gebruikt om de wederopbouw van het land te steunen. Ja, want we weten eigenlijk nog niet echt goed wat nodig is. Hè? De, de, de omvang van de ramp is eigenlijk nog niet heel goed in kaart gebracht. Nou ja, als je ooit in Azië bent geweest, dan kan je er wel een voorstelling van maken. Het was de grootste orkaan die ooit de aarde getroffen heeft, voor zover we hebben kunnen meten. En het is over dat land geraast. Je ziet al die stapels hout, dat waren gewoon huizen, dat waren hutten. Al die mensen zijn hun huizen kwijt, dus je weet gewoon dat er ontzettend veel nodig is. Hebt u, hebt u er een persoonlijk iets mee met, met de Filipijnen bijvoorbeeld? Ik ben wel veel in zuidoost azië geweest, maar niet op de Filipijnen. Uh, maar bijvoorbeeld in Cambodja wonen mensen in vergelijkbare huizen. Uh -huh. uh, en die zijn gewoon inderdaad met, met een beetje water, uh, krijg je die onver. Nou. Dan blijft er echt niks van over. Nou. Uh, en het kost 1.000, 1.500 euro per huis om zo'n uh, zo huis weer neer te zetten. En dat hebben de mensen gewoon niet. De, de VN heeft gezegd hè, dat er uh, 220 miljoen nodig is. Uh -huh. uh, andere landen bieden intussen ook hulp. Uh, nu zat ik dat lijstje even te kijken. Japan 7,5 miljoen. Groot-Brittannië 11,9 en China 149.000 euro. Ik dacht eerst dat het een schrijffout was. Ja, ik hoop dat dat meer wordt. En Nederland doet het nu uh, goed, om het zo maar te zeggen. Het is het vijfde land dat een uh, donatie heeft toegezegd. In ieder geval de, de, de, de grote is de vijfde. Um, maar we moeten gewoon kijken wat er nodig is. En uh, Nederland is ook een, een donateur van de grote VN-organisaties. die nu uh, als eerste dus hulp kunnen gaan bieden. Uh, dus Nederland uh, levert zeker zijn bijdrage. En als er meer nodig is, dan moeten we daar serieus naar kijken. En ploemen, de minister heeft 2 miljoen euro hulp aangeboden. Is ja. dat genoeg of, of moet daar nog meer komen van de Nederlandse regering? Wat vindt u? Nou, voor nu wel. Het is echt het opstarten van de hulp. Uh, dus dat moeten we, moeten we zeker in de gaten houden of er meer nodig is. Ook andere landen moeten over de brug komen. Zoals je zelf al zei, China, uh, dat is nog niet echt een bijdrage... waar we over naar huis kunnen schrijven, om het zo te zeggen. Uh, dus andere landen moeten ook een bijdrage leveren. Uh, maar als het nodig is, moeten we als Nederland zeker weer uh, kijken... of we een extra bijdrage kunnen leveren. Maar, en, en we zijn altijd goed met water op een of andere manier. Kunnen we ook op een andere manier nog, uh, nog iets, iets bijdragen daar dan alleen maar geld? Voor de wederopbouw zou dat zeker kunnen. Uh, uiteindelijk moeten we natuurlijk ook kijken naar de oorzaken. Er wordt al gediscussieerd over klimaatverandering. Over allerlei oorzaken die dit soort orkanen veroorzaken. Uh, dus daar zullen we een wereldwijde discussie over moeten voeren. Uh, maar bij de wederopbouw is zeker heel veel hulp nodig. Ook van mensen die verstand hebben van water. En, uh, en bescherming van, van dit soort uh, dorpjes en steden. Nou, u zegt eerst maar eens even die actie. En dat moet gewoon een tv-actie komen. Uh, want uh, dat is eigenlijk het allerbeste om, om op die manier uh, geld te genereren. Ja, dat is ook de snelste manier. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Van Laar. U blijft meeluisteren, ik kom zo meteen graag bij u terug. Roelof Van Laar is Tweede Kamerlid voor de PvdA... zegt eens tegen de stelling. En die stelling luidt... er moet een nationale tv-actie voor de Filipijnen komen. Um, 950 mensen hebben gestemd op onze site intussen. Ik ga het nog een keer verversen. Ze hebben echt de laatste cijfers. En daarvan is 40% het eens met de stelling... 60% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, meneer. U spreekt met Bernadette Spijker uit Arnhem. Ik ben het oneens. Ik vind niet dat daar een televisie uh, moet, voor moet komen. Ik vind wel dat de mensen geholpen moeten worden. Dat wel. Dat, dat staat bij mij boven kijf. En waarom bent u tegen zo'n tv-actie? Dat ga ik u uitleggen. Ik hoop dat ik even een beetje tijd krijg. De, Nederland is nou, en iedereen, ook ik, was toen die dat hoorde. Mijn god, wat een ramp. En we, van alles bedenk je om die mensen maar te kunnen toeschieten. Met van alles. Maar we moeten niet kortzichtig zijn qua denken. Hier in Nederland zitten mensen die hebben 25 euro in de week. En wij moeten nog meer bezuinigen. En onze economie is nog niet op. Als zij nou zoveel geld daar naartoe doen via een tv-actie... ik kan het niemand kwalijk nemen die een volledige uh, baan heeft. Maar 25 euro in een week aan eten... dan moet je echt sneetjes brood tellen om de week rond te komen. Ja, maar en ik zou, als ik je dan ziet ik zou, ik zou dat zeggen... er zoveel miljoen is opgehaald... dan doet dat pijn... Ja, maar want ik zou, ik zou zeggen, in... zo iemand die 25 euro in de week heeft, die, die moet dan misschien niks geven. En iemand die wat meer kan missen, die moet het ja, dan wel doen. Want psyche. die mensen daar hebben helemaal niks natuurlijk. Ja, maar meneer, we hebben ook een psyche. Als er, vijfent... Als er zoveel miljoen, de regering heeft al 2 miljoen heen gestuurd. Ja? ja? En dus dat ja. geld, dat zit al in Nederland. Uh, wat ook bij ons, voordat die ramp gebeurde, ja. bij ons iets makkelijker had gekund. Nee. Uw punt ja, is duidelijk. Hebben... Uw punt nee, maar even. is duidelijk. Ik wil even ja, nee, nee, maar, ja, maar, Ik, maar ik heb nog veel meer. Ja, ja, Nee, helemaal niet. Nee, maar u hebt al, uw punt is duidelijk. En ik heb nog meer mensen hangen. Die willen ook graag wat zeggen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goeiedag. gesprek met Hans Kesterlo. Dag Hans. Uh, goedemiddag. Ik ben het uh, wel eens met, uh, met uh, dat er een actie zou moeten komen op de televisie. Mm. Een nationale actie. Ik heb enkel... Met die tsunami ook hebben wij als gezin hebben we best wel veel geld afgedragen aan, aan die actie. En als je kijkt wat er toen met dat geld is gebeurd en hoeveel er op de plank bleef leggen. En ik denk dat dat bij een hele hoop mensen wel, uh, dat, dat, dat het wel best wel een dilemma is van ga ik nou nog meedoen. We hadden het er gisteravond in het gezin ook al over. Ja, en, en ook daar werd al geopperd van er is over geld gegeven toen aan Indonesië met die tsunami wat er is gebeurd. En, ja. en, en daar is ook allemaal geld uh, links en rest blijven liggen. Ja, dus dat blijft toch het probleem dat ze duidelijk maken waar het dan uh, naartoe gaat. Dank u wel. Stampo.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, mensen, de haas breda. Ik ben het oneens met de stelling. En waarom, uh, ik heb het idee dat zo'n uitzending zoveel geld kost dat er uh, veel en veel meer mensen geholpen hadden kunnen worden. Ja, maar goed, dat, dat zal toch wel meevallen. Ik bedoel, die mensen die daaraan meewerken, die doen het allemaal voor niks. Mag ik hopen? Ja, maar het mag ook, weet ik wat. Dus het kost wat elektriciteit misschien? Ja, nou, en, uh, ja wat... dat, soort, dat soort dingen. Het de, is meer elektriciteitsverbruik ook ah. zo. Ook zijn uitzendingen. Het ja, staat toch niet eenvoudig tot de miljoenen die, die, de die het kan opleveren? Ik een beetje doodgegooid met dat soort acties. Ik denk dat het effect daarvan geleidelijk aan ook lager wordt. Dat okay. denk ik. Nou ja, goed, dat is een ander punt. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag mevrouw Frank Orlmans. Frank. Hi. Ja, nou ik ben het wel eens met de stelling. Alleen wat mij uh, bijzonder tegenstaat is dat het een uh, samenwerkende hulporganisatie zijn. En dan heb ik eens gekeken wie dat allemaal zijn. En dan zie ik erbij staan Stichting Vluchtelingenhulp en een of andere christelijke organisatie. En dan denk ik bij mezelf, wat moeten die daarbij? Wij hebben toch het Rode Kruis. Het Rode Kruis en eventueel artsen zonder grenzen. Dat zijn de mannen die gaan naar, als er een, een, een, een actie is. En dan denk ik, nou, nou doen die andere hulporganisaties. Die wappen die, die, die, die er achteraan. En die steken ook nog even snel de zaken vol uh, nou ja, om de begroting te dichten. Dat is denk ik wat en... Van Laan net ook bedoelde. Dat, dat als er geld binnenkomt, dat die SAO dat dan vervolgens verdeelt. En dat geeft aan de organisaties die daar ook actief zijn. En, en uh, die het ook, nou, die het ook is... moeten gebruiken dan zou je toch alleen het Rode Kruis moeten doen. Ik, ik geef er niks aan, hoor. Ik, ik geef alleen het Rode Kruis. Ja. En, ik, ik, met die, en dan heb ik nog één dingetje. Want als, ik hoor net op het signaal, hoeveel hadden ze nodig? 120 miljoen of 200 220 miljoen? 220 miljoen, zegt de VN. Ja. Nou, als er 40 landen zijn, of 50 landen die wat doneren... en je geeft 4, 4 miljoen per land. Ja. En waarom moeten wij als Nederland dan altijd weer uh, doorgaan... naar de 40 ja, miljoen ja. of naar de 45 miljoen? Maar jij geeft dan het aan het Rode, Rode Kruis? Nodig, dus Jij geeft het aan het Rode Kruis en dan komt het uh, daar ook terecht. Dankjewel, je wel. goedemiddag. goeiemiddag. Goeiemiddag. Hallo, met wie? Ja, met Sjaan-Christiaans uh, uit Haarlem. Uh, ik ben het helemaal eens met die meneer die u net aan de telefoon had. Ik wilde ook bellen: van, stuur het naar het Rode Kruis ja. en Artsen zonder Grenzen. Ik hoorde in de media dat die daar aanwezig zijn al. En dan heb ik zo'n idee: die zijn van onbesproken gedrag, uh, gedrag, uh, gedrag dat uh, dan het geld wel goed terecht komt. En, u gaat ook en zou het voor u uitmaken als dat een grote TV-actie is? Of zou u sowieso wel geld geven? Nou, in ieder geval zo gauw mogelijk niet. De Rode Kruis en uh, dan is die actie eigenlijk volgens mij niet nodig. Dank u wel. Stampo.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Dag meneer Klaver. Ik, ik ben het uh, zeer eens. Ik denk dat het heel goed is als er een actie gaat komen. Maar ik zou het toch een beetje op een andere manier. Niet altijd die bekende uh, BN'ers, maar gewoon mensen dus die zelf in de hulpverlening zitten, die weten. Uh, waar ze over praten, dat die het gewoon presenteren. Dan, dan weten de mensen, hé, hey, nou... En ook een ander punt is het, die meneer die onderschat dat het wantrouwen heel groot is, gezien wat er de fout gegaan ja. is in de, in de vorige acties. U bedoelt onze, de... onze gast van de PvdA? Ja, die meneer ja. zegt, ja, er gebeurt altijd wel, maar er is groot wantrouwen, meneer. En ik ja. zou ook willen voorstellen dat er elke maand een evaluatie komt wat er met dat geld gebeurd is. Ja. He, er is zoveel besteed daaraan, zoveel besteed daaraan. En dat, dat heb, heb ik een beetje gemist in de laatste keren. Ja, He, dat zich, mensen zich... weten waar het aan besteed ja, is. Ja, op zich doen ze dat wel de hulporganisaties. Maar dat zou uh, altijd duidelijker kunnen natuurlijk. Stand.nl, goedemiddag. Ben ik aan de beurt. Ja, zeg maar mevrouw mevrouw Taal, Rotterdam. Ja, ik vind die acties van die televisieacties, die gaat mij irriteren in zoverre dat als wij een x-aantal bedrag ophalen, prima, prima, maar wat hoor ik dan onze overheid zeggen? Wij gaan dit verdubbelen. Ja. Iedere keer. Nou zegt toevallig iemand net aan de telefoon, de laatste keer is dat niet gebeurd. En dan heb ik toch zoiets van, nou wel, nou heb ik net een hoop gegeven, dan gaan zij het verdubbelen, zit daar weer mijn geld in. Klinkt een beetje vervelend, maar het is wel zo. Ja. Maar... Betaal ik dubbel op? Ja, dus niet en dat verdubbelen. Dat irriteert me gewoon. Dan denk ik, nou, overheid, dat moet je nou niet doen. Nou, doe mij het zelf. En dan ga je zeggen: hup, dat geld van, van, van, van de Nederlandse bevolking gaan maar dan nog eens een keertje. Nee, gaat me irriteren. Dank u wel, mevrouw. Stampertel, goedemiddag. Daar is bijna meer dan jaren op dat Soest. Hallo dan. Ik denk, dat, ik denk dat er geen enkel argument is om het niet te doen. Uh, met zoveel uh, leed en ellende dat er is, dat je gewoon als mensheid moet zeggen: elk initiatief moet je omarmen om te zorgen dat daar hulp komt. En uh, wat ook aan de stijgstop blijft hangen, dat is dan maar een feit. Er uh, komt in ieder geval hulp. Nou, maar vind je ook dat het met zo'n grote nationale tv-actie moet? Of, of er is nu veel aandacht in allerlei programma's en uh, die spotjes lopen voor Giro 5x5. Is dat niet voldoende? Ik denk dat je elk argument moet aanpakken. En uh, als er een televisieactie voor nodig is, dan moet je dat doen. En ik denk dat je een veel groter bereik hebt, ook een bewustwording hebt... van wat er ook bij jezelf zou kunnen gebeuren... als er een natuurramp van dergelijke vorm in Nederland zou voor, uh, kunnen komen. Ja. Ik denk dat wij het zo, zo de luxe hebben... dat wij natuurlijk nooit met dit soort uh, rampen te maken krijgen. En als dat zo is, dan, uh, dan schreeuwen we moord en brand van we hebben hulp nodig. En er is vaak relatief heel weinig wat we nodig hebben... ten opzichte van wat daar is gebeurd. Ja, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Dag, met Jaap. Yep. hey, ik ben het op zich eens dat er een actie moet komen um, voor, voor, de, uh, voor dit. Maar niet per se van Giro 555. Wat andere luisteraars al gezegd hebben... is dat er um, bijvoorbeeld artsen zonder grenzen of het Rode Kruis... is niet aangesloten bij deze 555-mensen. En die hebben geld nodig. Dus mensen gaan naar artsen zonder grenzen of naar het Rode Kruis... maar niet naar 555 is nee, mijn oproepen. Nee, Oké, okay, duidelijk. Um, even kijken, we doen nog eentje. Um, noem een nummer, noem een nummer, noem een nummer. 1. oké. Okay. Ik hoorde er in ieder roepen. Hoor u dat ook? Hallo, met wie? Ja. Stond met NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Bos. Hé, hey Bos. Hoi, ik wou even wat vertellen wat ik op de teletekst... want ik vind het een schandaal wat er gebeurt. Oh, wat nou weer? De VN geeft 40 ton voedselhulp. Ja. De Europese Commissie die geeft 3 miljoen... Groot-Brittannië geeft 11 miljoen, Duitsland geeft 23 ton hulpgoederen, ja. dat is één vrachtwagentje vol. De AZG geeft 200 ton hulpgoederen, Canada geeft 3,75 miljoen. Ja. Nieuw-Zeeland, schrik niet, Nieuw-Zeeland en Australië. <laughs> Geven 344.000 euro. Hoe weet het, uh, euro. euro. Ja, maar ik heb net China genoemd, dat is de kampioen van niks geven. Want ik geloof 149.000 euro doen ze. Ja, maar Ik wou nog wat zeggen. Oh. Wat, wat dit daar weer, dan de, de, de breekt mijn hart als ik dat hoor. Nederland geeft 2 miljoen. Ja. Dat. Maar vindt u dat, dat nou goed, goed of, het of niet? Weet het, dan zijn de plekken waar die mensen al vijf dagen waar ze niet kunnen komen. Ja. Als het nou oorlog is dan kunnen ze op elke vierkante meter van op de wereld kunnen ze komen. Ja. Maar, maar nou even, moet er een actie komen of niet? Kort antwoord, ja of nee? Ja, maar, ja, dat, ja. Dat, okay. dat, dat moet ik okay. een beetje okay. zelf okay. weten. Dank maar u wel. Ik vind dit vind ik een groot schandaal. Ja. Okay. En, uh, Dank u wel. Roelof van Laar heeft meegeluisterd, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Een uh, hoop verontwaardiging over wat de anderen doen ten opzichte van Nederland. Kunt u dat begrijpen? Ja, klopt. In Nederland was ook al heel snel. Onze minister Ploemen uh, was al op zaterdag... Uh, uh, van doordrongen dat dit een grote ramp was. Uh, andere landen moeten nog volgen. Ik verwacht zeker bijdragen, ook van andere landen nog. Uh, maar ook als, uh, als burgers kunnen we gewoon heel veel doen... om de organisaties zelf uh, daar te helpen. Nou, er zit een hoop uh, reserve bij de mensen, de mensen die we nu gehoord hebben... Uh, over dat Giro 5 en 5 Die zeggen, ik geef het dan liever uh, direct aan Artsen zonder Grenzen... of aan het Rode Kruis. Dat is veel beter dan dat het op die grote hoop komt... en er allerlei vage types mee van doorgaan. Nou, het Rode Kruis is een van de belangrijkste organisaties achter de SHO. Dus achter de samenwerkende hulporganisaties. Dus die doen daar gewoon naar mee. Uh, en ook alle andere belangrijke hulporganisaties in Nederland. Uh, dus ik, uh, ik, ik zou daar zeker niks tegen hebben. Maar mensen kunnen altijd direct aan een organisatie zelf ook geven. Uh, dus dat, uh, dat kan altijd. En um, de eerste mevrouw die verwoordt ook wel een beetje wat het leeft. Uh, die zegt, van ja, kijk eens even wat hier in Nederland gebeurt. Daar hebben mensen het ook allemaal niet makkelijk. En, en dan gaan we nu ineens over de Filipijnen praten. Ja, mevrouw Spijkers had het over de armoede in Nederland. Dat mensen maar met 25 euro in de week rondkomen. Uh, dat is zeker ook een heel groot probleem. Maar dat neemt niet weg dat er ook in Nederland nog heel veel mensen zijn... die wel iets kunnen geven. En die ook heel veel geven om de armoede in Nederland te bestrijden. Als je kijkt naar het Jeugd Sportfonds bijvoorbeeld... is dat een heel mooi doel, waar ook heel veel mensen geld aan geven. Ja. Um, het verdubbelen van de regering nog even, dat punt misschien... Ja, het verdubbelen van een actie vind ik zelf uh, ook niet zo'n goed idee. Uh, de regering kan namelijk heel goed zelf kijken... welke organisaties het beste hulp kunnen verlenen daar. En dat zijn voor een deel ook VN-organisaties. Die zitten niet bij de samenwerkende hulporganisaties... dat zijn echt Nederlandse particuliere organisaties. Dus het verdubbelen hoeft niet per se. Uh, en die acties kunnen ook los van elkaar. Daar ben ik ja. zeker mee eens. Goed. Vanmiddag gaan we het horen, denk ik, of er zo'n grote tv-actie komt. Er wordt overlegd tussen die SHO en de Omroepen. Zo gauw er uh, wit er ook is, dan uh, zullen we dat ongetwijfeld melden... hier via Radio 1. Ik dank u voor het meedoen in Stampo. Rudrel Roelof van Laar, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... zegt dus eens tegen de stelling. Die stelling blijft staan op de website www.stand.nl. Er moet een nationale tv-actie voor de Filipijnen komen. Bijna 1100 mensen gestemd. 40% is het nog steeds eens met die stelling. 60% is het oneens, derhalve. Dat zijn de cijfers voor nu. Kijken wat het aan het eind van de dag is. En of die actie er gaat komen. Zometeen in ieder geval na tweeën. Dat is zo zeker als wat.